GroenLinks kreeg na de verkiezingen meer dan 2200 nieuwe leden bij. De PvdA heeft er aan 1500 nieuwe leden sinds vorige week. Voor ons de partijen is het aantal nieuwe leden opvallend. Ook sociaal contract, nieuw sociaal contract heeft veel nieuwe leden, 830 mensen. De Hoge Raad slaat in trouw alarm over het groeiende aantal autonomen. Deze mensen willen zich loskoppelen van de overheid en weigeren daarom belastingen en boetes te betalen... Bij de Hoge Raad komen duizenden brieven binnen van mensen die zich autonoom verklaren. De president van de Raad zegt in de krant dat het gaat om kwetsbare mensen die geloven in nepnieuws. En dat ze zo alleen maar verder in de problemen komen. Het weer afwisselend zon en wolken vandaag in het oosten blijft het lang grijs. Later vanuit het westen bewolking en in de kustprovincies enkele winterse buien. Bij weinig wind wordt het min 1 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Fade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 Het goede doel. Ja, welkom bij het. Uh, ja, het goede doel. Wie vindt Wie kent hem niet? Ja, welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we zitten in, het de, is in de blauwe vijf, tram. Vijf over elf. We zitten in de blauwe tram. En uh, als bij, je er bij weer, Rebel zijn we mogen. Ja, hè, Hans? ja je, kan, je kan nog komen, hoor. Je kan nog komen. Je kan en, komen. En, en, uh, we krijgen een lekker gasten. kopje koffie erbij. Ja, absoluut. Bij de... Ja, ja, zeker. Uh, goed, eens ze even een lekker chocolaatje. Het tweede uur, ook wat een lekker chocolaatje, Dat wordt hier op tafel gezet. Ziet jij maar lekker uit, Hans. Ja.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 Ja. ja, we nemen misschien daar nou, boeken met ja. uh, mijn ontmoetingen met de duivel. Daar nou wil ik Zwarte Piet niet direct met de duivel uh, associëren. Maar... Uh, jawel, jawel. Ja, kun, dus heeft misschien met energie... de microfoon wat dichterbij. Ja, ja. Zou dat... ja, is het een beetje een duivel of niet? Nou, in, um, de, de kerk heeft er een duivel van gemaakt. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Uh, even kijken. Uh... Maar ja. laten we bij het begin beginnen. Ja.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 Ik ga in Oostenrijk. Oh, in Oostenrijk. natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. Primitief Sinterklaas. Ja, leuk. Ja, ja, ja. leuk. Ja. Overigens, die, die, ik, ik zal een aantal uh, DVD's hier misschien kunnen, kunnen achterlaten. Ja. Uh, als mensen naar Rabbel komen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dan ja. kunnen ze het achter elkaar vragen. We even vragen. Zo. Ja, dat okay. moet je even vragen. Hartelijk bedankt nogmaals en uh, goed weekend verder. Dank je wel. Oké. Okay.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 na twee keer eventjes, denk ik, kom op jongens, doen ze het ook. Dus het is echt een, een, een, echt een heel, heel fijne groep om, om, om mee te gaan spelen. Anders dan, dan lukt toch zoiets niet. Dat vind ik heel knap. Van die oude gedienden die dan lekker naar afloop een wijntje te drinken met mensen die er net aankomen. Dus ik zou ook uh, oproepen, uh, zeker ook voor jongere mensen: uh, er is plek hier bij uh, Hildering...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 Zo natuurlijk mogelijk. Dus dat, dat... Even één zin? Uh, ja, met mij die booms die booms die doen. <laughs> nou, het gaat je inderdaad hey. heel goed af. Carina. Maar, Carina. Uh, ja, uh, oh, mag er iemand? Ja, ik wil even een vraagje, want uh, ja? Ja, we, ik wil je niet uh, direct uh, afkappen, maar uh, we, we hebben nog twee gasten zo. Dus uh, misschien kun je ja. een beetje afsluiten. Ja, nou ik wil nog heel even vragen. Want ja, hallo hallo staat natuurlijk bekend om de vraag, om de zin.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 15 en 16 december naar Allo Allo. Komt ja. kijken. Vrijdag wordt er hè? dat klopt. Ja, er is al wat uitverkocht, ja. maar het matinee... Daar is op, nog zaterdag, plek. He, ja, okay. op zaterdag, inderdaad. In de Op zaterdagmiddag, in de krocht. Middag, allemaal, in de krocht. Uh, over, uh, Jubileum. Dus dan gaan we met z'n allen vieren. Ja, nee, dat denk ik ook, absoluut. Nou, het waren heel Hartstikke interessante, uh, leuke gesprekken. Hartstikke dankjewel. leuk. En, leuk ook om hierbij te zijn. Ja, dat nou, geloof ik graag. Nou, geloof Dank je wel. Ja. Wij gaan nog even okay. muziek draaien en dan komen we zo. Oké, ja, is goed. Weer. Okay. Bye bye. Dank je wel, Edna. the only thing that makes us feel alive.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 That with every piece of it. oh, oh. Mm -hmm. And it's the only thing we take With us when we die mm -hmm. And Keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never working Goedemorgen, gezondheid. Het kan. Elke zaterdag van 10 tot 12 is te beluisteren op ZFM Radio. Dat is de stem van ik. Ja, dat klopt. Ja, nou ja. Dan gaan we gaan maar even door. We <laughs> hebben nog twee gasten. En de eerste gast is Hans Konijn. Welkom Hans, leuk dat je er even bent. Want we gaan praten over de Bakels glasplatencollectie. Die wordt overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. Waar is die glasplatencollectie op dit moment? Bij het museum, geloof ik. Denk. Kan die, die meneer ja. wat harder? Ik weet het niet, ja.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 Uh, nee, veel later uh, <coughs> hebben we die uh, gekregen. Uh. Ik denk zo'n beetje uh, begin 2000. Oh, okay. uh, ja. Toen begon echt... Uh, Ton was denk ik de meest zeg maar, initiatief ja. uh, rijke man van de familie. Uh, uh -huh. Die begon uh, toch een klein beetje zijn uh, collectie af te, te stoten. En, uh, hij heeft er ook uh, het Zandvoors uh, Museum in uh, bedacht. En, ja, ja okay. dus, oh, mooi. Ja. Ja, het zijn prachtige opnames allemaal. Ik heb ze een paar gezien natuurlijk... Ja.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 Nee, het Noord-Holse Giefjes in de Jansstraat. Dat, uh, uh, dat zit daar, even kijken bij de kerk, tegenover de kerk. Ja, vlak bij uh, de, de Groenmarkt daar, ja. ja. Uh, ja, aan de andere kant. In de... En het, ja. het, het, het VNU, uh, die had ook een enorm, enorm fotoarchief. Klopt, ja. Maar het VNU was het voormalige Spanestad gebeuren. Uh, ja. ja, ja. En uh, die hebben volgens mij hun uh, collectie ook afgestoten in de richting van, uh, van het noord hollandse uh, archief. Oh, okay. dus die zit daar, uh, zit daar ook, naar ik, naar ik meen. En hetzelfde uh, met de collectie van uh, Poppen de Boer, hè? de, van, de Boer, inderdaad. Proto Proto de Boer. Ik een van de laatste. Geweldige die er, uh, foto's ook als voor.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 Zeg maar vannacht, vanaf 1874 in Zandvoort stonden. Die heeft hij prachtig op, op de plaat weer gegeven. En uh, interieurs van winkels zelf wel? Ja, dat, nou, daar zitten erbij hoor. Zitten er dat erbij het, niet veel. Het nee, nee. valt dan wel mee Dat inderdaad. vond ik geweldig. Uh, ja, dat is wel plaat, grappig om ja, te zien ja. inderdaad. Ja. Hoe ook trots, zeg maar, ja, de eigenaar en, en personeel en, uh, erbij ja. staan. Dat, ja. dat is enorm om te leuk te om, om te zien... Uh, dus ja, het, het, het is, het is een, een rijk bezit. Uh, ja, dat geloof ik graag. Ja. Uh, ja. ja. Maar de, de, fotograaf, de fotograaf Bakels, die al die uh, uh, platen heeft uh, gefotografeerd, uh, die had een zoon. Was die ook fotograaf?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 Uh, uiteraard, die, die ging ook door... in, die, in ja. die hele fotografie. Maar niet alleen dat, hoor, want ze hadden ook winkels in... ze hebben in rookwaren hebben ze zelfs nog okay. gezeten... maar ook in badartikelen... en dat soort Boek. zaken. Dus... En de achterkleinkind Manfred, die heeft... een, een boekhoudkantoor. Ja, dat klopt, ja. Manfred. Ja dat, uh, ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Dat, oh, dat is, uh, is uh, er zeg maar nog een tellig van. Ja, uh, ja. Maar ja. die heeft zich niet... met de fotografie bezig. Nee, nee, nee. nee, dat klopt. Dat klopt. Maar, maar uh, ken, ken je al die van 1500 foto's allemaal gezien... Ik ken ze uit. Nou, niet nou, op je hoofd, maar je hebt ze ja, wel ja, allemaal gezien. Ja, ik heb ze inderdaad, ja? allemaal heb ik ze bekeken. We hebben ze allemaal, uiteraard, ze waren al gedigitaliseerd, maar we hebben ze opnieuw gerubriceerd okay. en dat soort dingen. Dus oh, er geweest, en dus geweest. Ja, dat was zeker een hoop werk. Zijn ze terug te zien voor, voor, voor ons? Uiteindelijk ze zijn nu nog niet uh, terug te zien. Maar we gaan ze over op een ander uh, softwareprogramma. Dat is uh, eigenlijk nu aan de gang. En zodra die uh, zeg maar, overgezet uh, is, dan gaan we die allemaal maar Via de website van de. Via de website, dan kan je bij de collectie komen. Van museum. He, ja. Maar we zullen, als het zover is, zullen we dat ook nog even ja, kenbaar maken aan de mensen. Het is absoluut ook de bedoeling van het museum he, om ja. Ja, alle ja, mensen ja. erbij ja. te betrekken. Ja. Ja. En uh, wat, wat doe jij precies bij het museum? Je, je bent archivaris daar? Of? Nou ja. Nou, ik ik, ik, ik bemoei <laughs> me samen met, met een aantal vrijwilligers, bemoei ik me met de collectie uh, inderdaad. Ja, nou, die daar die er zitten geweldige foto's tussen. En niet alleen van Bakels, want er zijn zoveel foto's. Ja, er, er is zien. Er er kijk, Bakels die wordt natuurlijk genoemd als de fotograaf, ja, maar je had toen de tijd ook nog Broukman, ja. dat is ook een fotograaf geweest en die heeft ook uh, toch wel heel wat betekend uh, voor Zandvoort. Uh, ja, ik dus, kan me voorstellen. Uh, maar Bakels is wel voor ons, zeg maar de meest interessant. Ik begrijp interessant. Het, ja. En dan, wanneer gaat de collectie over? Komende week, geloof ik? Hè? Hij gaat uh, de... 4 december gaan we hem wegbrengen. Uh, okay. ja. dus, uh, nou vier... Hij is dan nog, ligt dan nog wel eventjes bij ons. Ja. dat gebeurt pas uh, even later. Maar goed, wij gaan formeel gaan ja. we hem de 4 december. Hoe, hoe gaat het op? fysiek?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 Pas op voor de heuveltjes. Okay. Dankjewel. Oké, okay, goed weekend. Toestie. Toestie. Toestie. Toestie. Ja, dat is een Amerikaanse rapper. Oké, okay. oh, dan En die maakt best uh, heel hele leuke muziek. Wat grappig. Ik denk iets moderns erin. nobody's gonna ja. make ja. you change what you Song look in the cry and you nowhere know to be found as they sing along. I say you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. Mm -mm -mm. I see the look on your face, I see you hiding the hate. I see you lookin' for someone to scoop you right off your feet. You wanna ride?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 Don't look in the crowd, you know nowhere to be found as they sing along I say you look good, I don't know make up No lashes, even better when you wake up mm -hmm. I see the look on your face, I see you looking for peace I see you tired of the hurt, tired of the pain Tired of the nights where you can't get no sleep I see you tired thinking about if you cheat See you tired thinking about if you're leaving See you tired of being so tired And your damn sure ain't getting even Anybody Get better, mighty Who can open up those gates? Open up those gates to your heart Only if you're me. I'm on the stage right now Singing your favorite song Look in the crowd, you know where to be found As they sing along I say you look good, I no makeup ...no lashes, even better when you mm -hmm. Maar wij noemen het ZFM. Wij noemen het ZFM, ja, we blijven ZFM. gewoon doen. Um, ja, volgens mij doet de microfoon het niet, maar uh, ja, doet het wel. Helemaal, ja, goed, heel helemaal goed, goed, Heel goed. Uh, wie horen we nou net? Dit was uh, Toetie. Oh, Toetie, dat Snoopy Dog. Maar, nee, okay, nee, nee okay. dat <laughs> Goed, uh, tegenover <laughs> ons uh, zit uh, Linda Oudendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En, Morgen. Uh, Maria. Maria, inderdaad. Jullie zijn van Pluspunt en uh, jullie hebben wat te melden hè, over ja, wat er gaat Zeker, we hebben er al af december. Te ja, nou, ja. brandloos zou ik zeggen. Nou, um,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 Hannie Schaftschool, uh, de kinderen van de Hannie Schafschool die gaan ook nog kerstliedjes voor ons zingen Ach, als afsluiting. hoe kan je je aanmelden? Je uh, kunt zich aanmelden uh, via... 023... Uh, Bali, ja, 023-3040-700, keuze nummer 1. Uh, of via baliedbt.plus.zandvoort.nl Bali, okay. de blauwe trim. de, ja. de blauwe trim. Ja. Ja. Ja. En hetzelfde uh, geldt uh, voor de muziek. We hebben een kerstshow op 22 december. Ja, met Adam Spoor. Met Adam Spoor. Maar, en ook ja. um, uh, het shuttle van een heuvel. En we hopen dat Dick Housé ook een klein stukje uh, oh. kan doen. En ik zing zelf ook een moppie mee. Nou, kijk, dat is het um, en we, Dat kan niet het, anders dan heel gezellig worden. Het, top, zo is met, het. Met, je uh, hebt met een drukke tijd voor de boel. In, het wordt een drukke tijd. Maar ja. ja, dat is december hè? Ja, december. Ja, ja, ja, ja, ja, ja precies. Nou, begrijp ik, begrijp ik. Dus dat is 22 december van 1 tot nou. half 3. En daar kunnen mensen zich ook voor opgeven om uh, gezellig langs te komen. Nou, helemaal top. We gaan ja. even terug naar de Wakker Worden met Maria. De wakker Worden ja. met Maria. Maar Maria zit hier ook. Hallo. En Maria is wakker. Ja, Maria is wakker. Absoluut, ja. Ik heb uh, de oefeningen gedaan vanochtend, dus uh, ik ben lekker wakker. Vertel ja, eens, wakker. wat moeten we doen uh, als ja, we wakker worden? Dat is, uh, van, uh, ja. ja, dat is een reeks van ongeveer 24 oefeningen. Dat is een mengsel van uh, gymnastiek en uh, yoga oefeningen. Ja. En uh, waar we naartoe gaan is um, ja, een soort um, na muziek.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 Mm -hmm. Wat word je ja. wakker van? Ja. Dus daarom de naam. We hebben het eerder gehad in deze uitzending over cognitieve fitness. zeg je? Nog. Ja, nou, dat, dat, dat, dat is allemaal een, beetje, een soort geheel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Gewoon door, ja. Het, door het bewegen, zeg maar. Precies. En gelukkig worden. Ja. En ja. natuurlijk, december is de maand waar de mensen toch wel uh, iets meer uh, innemen. <laughs> uh, qua eten en drinken. En, en ja. uh, daar is het natuurlijk ook wel goed voor om het... Uh, Zeker weten. Eten hey, van je af.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 hoe beter je voelt. Hè? Maar uh, ja, daar leggen we echt niet de nadruk om. We doen het gewoon voor ons plezier. Ja, tuurlijk. En, um, heb je dit eerder gedaan eigenlijk? Jazeker. Ja? Ja, zeker. Oh. Ja, ja. Dit heb ik eigenlijk jarenlang geleden gedaan. En eigenlijk, het komt uit Amerika, maar uh -huh. ik heb het een beetje mijn eigen twist uh, je naar, naar gegeven. Je brengt naar okay. breng ja. het naar Zandvoort. Ik breng het naar Zandvoort. Heb je dit eerder in Zandvoort ook al gedaan? Nee. Nou, oh, nou ja, nee. Ik zeg nee. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb vroeger, ik zat vroeger bij roods. Ja.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 Okay, lang... Maar ik ben in Nederland nu al 44 jaar. Ja, ja, Ik ja, ja. dus ja, ja, voel dan. me toch een beetje Nederlands. Ja, dan word je wel Nederlands. Nee, begrijp ik. We gaan langzaam naar het einde van het programma toe. Helemaal Onders, goed. Anders worden eruit gegooid door het nieuws. Het en dat, dat, Tuurlijk, dat, wil nou, dat wil niemand. Nou, ik hoop dat mensen. Ja, willen opgeven. dat proberen. Ik zal nog één keer uh, ja. het, uh, het telefoonnummer halen. Dat is 023 30 40 700. Keuze oh. nummer 1. Keuze Keuze nummer nummer 1. 1. Of uh, Bali DBT, het ja. Ja. En, de, dat, en de, dat, de proefles is dus 7 december. Ja. En de start is 14 december. Ja. En op kost euro per keer. Plus. Ja, de Zandvoort. proefles is gratis hoor. Op oh. .nl kun je ook oh, uh, <laughs> nog even kijken wat het allemaal is. en zo. Ja. Tuurlijk, op de website kun je Hartstikke ook. Hartstikke goed. Content. Linda, ja. dankjewel. Hartstikke bedankt. Uh, goed weekend. Ja. Veel, succes. Veel succes. Hey meisje, heb je plannen vannacht? Wil je mee op mij?